2 uur. Raymond Surrey met het L.A. De gijzelaar David Haynes onthoofd. De beul lijkt dezelfde als de man die ook de Amerikanen James Foley en Steven Sutloff doodde. De Britse premier Cameron zegt dat hij alles zal doen om de moordenaars te pakken te krijgen. In maart vorig jaar werd Haynes in Syrië ontvoerd, vermoedelijk door een bende die hem later verkocht aan IS. Op de Krim zijn vandaag parlementsverkiezingen. Toekrins schiereiland werd in maart door Rusland ingelijfd. En Moskou beschouwt de Krim nu als een autonome republiek van de Russische federatie. Internationaal worden de verkiezingen niet erkend. De Russische annexatie van de Krim is algemeen verworpen. Paus Franciscus heeft in de Sint-Pieter in Rome twintig stellen in de echt verbonden die strikt genomen volgens de Rooms-Katholieke kerk in zonde leefden. Zo was er een ongetrouwde moeder die met een gescheiden man trouwde. Het was de eerste keer dat Franciscus als paus mensen trouwt. De paus heeft vaker gezegd dat hij meer de nadruk wil leggen op wat mensen goed doen in plaats van wat ze niet goed doen. Bij Weert heeft een jachtopziener acht wilde zwijnen doodgeschoten die kort daarvoor door de brandweer uit het water waren gered. De brandweer kreeg vanochtend een melding dat de wilde zwijnen in de Zuid-Willemsvaart lagen. Omdat ze niet op de kant konden komen werden ze door de brandweer op de kant geholpen. Tot verbazing van de brandweerlieden stond daar een jachtopziener te wachten die de dieren volgens de richtlijnen van het ministerie van Landbouw allemaal doodschoot. Op de vecht bij Maars is vannacht een man overleden nadat hij zijn hoofd had gestoten tegen een brug. De man was samen met drie anderen op de terugweg van de vechtse vaarparade. Tientallen boten varen dan voorlichtende een route over de vecht. Bij de Termeerbrug raakte de man met zijn hoofd een steunbalk van de brug. Hij overleed ter plaatse. Hulpdiensten konden hem niet meer redden.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 op deze zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Het weekend van het ook op de Kandemerkolf Country Club. En CFM Zandvoort is erbij. Ook bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. Joden Rosford trouwens uit 1988. Dat was de Katli het is even na twee uur. Daar zijn we dan de studio aan de tolweg 10a. En buiten schijnt de zon. Goedemiddag, Albert-Jan En goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, vanuit een zonovergoten studio. Heerlijk, hè? He? Al hier aan de tolweg. Uh, drie uur lang Zandvoort op zondag. Hoofdmoot natuurlijk vanmiddag en de ontknoping van het KLM Open 2014. Onze verslaggevers David Habig en Maurice Mulder zijn voor ons daar aanwezig. En om kwart over twee schakelen we naar de Kernamer Golf... En om een update te kijken of Joost Luiten zijn achtervolging heeft kunnen inzetten op de leider van gisteren. En hoe de Fransman Wattel, die stond op min 14. We zijn razend benieuwd naar de stand van zaken. De ontknoping kan niet lang meer op zich laten wachten, want ze zijn vanaf morgen kwart voor negen zijn de spelers al in de baan. Tenminste, de eerste flights zijn toen gestart. Kwart over twee, meer informatie en een update over het KLM open de vierde dag. Uiteraard de vaste items ontbreken ook vandaag niet. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Rond de klok van half drie het weerbericht. Blijft het zo mooi of wordt het nog mooier of wordt het weer slechter? U hoort het allemaal om half drie. Half vijf natuurlijk het dier van de week. En die luistert daarnaam Stitch. En natuurlijk ook het gedicht van de week. En het heeft natuurlijk alles te maken met golf. En het, we zullen het wellicht een beetje aanpassen, het gedicht van gisteren. Want we zijn natuurlijk brazen benieuwd wie er gaat winnen. Kwart voor vijf het gedicht van de week en het thema is golf. Natuurlijk volgen wij voor u ook nog de voetbal-eredivisie, de tussenstanden en de ontwikkelingen. Ook dat kunt u allemaal vanmiddag van ons vernemen. Momenteel rijdt de DTM de Lausitzring. Ze zijn om half twee gestart. En de leider in het algemeen klassement, Marco Wietman, zou theoretisch vandaag de, de, in ieder geval het Drivers' Championship naar zich toe kunnen trekken. Of dat allemaal lukt, hoort u verderop in deze uitzending. En bij ons uh, schijnt de zon, maar daar uh, regent het een beetje. Hè? Daar is het een beetje nat en een beetje vochtig, dus de regenbanden zitten eronder. Natuurlijk hebben we natuurlijk ook Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Maar de hoofdmoot vanmiddag zal zeker zijn... de sensationele ontknoping van het Kalem Open 2014. Ja, onze reporters Maurice Mulder en David Habig zijn daarbij aanwezig. En we hebben zoveel te doen hè, vanmiddag. Mijn boodschappen nog doen en straks de vuile was. Mijn haren, dat wil ik groen, maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken en de tandart zometeen.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 We schakelen live over naar de Kenner Golf Country Club. Naar David Habie. Goedemiddag, David. Goedemiddag, Rob. Ja, jij bent er weer, hè? Ook op deze zonnige zondagmiddag op de Kennemers Golf Country Club. En er zijn al diverse ontwikkelingen. Hou ons op de hoogte. Ja, nou, uh, ten eerste natuurlijk Luiten. Die had een hele hoop uh, goed gemaakt in opzichte van uh, uh, nou, waar hij gisteren stond. Uh, hij, stond uh, hij stond alweer op min 10. Uh, echter is hij nu weer een stuk teruggezakt naar min 8. Uh, het is uh, uh, op de 11e. Ik heb hem zien afslaan daar al en ik hoorde hem gelijk schelden. Het ging helemaal fout. Uh, daarnaast heb ik, uh, denk net zien binnenkomen op de 18e. Even geëmotioneerd natuurlijk op moment dat het zijn laatste klm open was en uh, een uitzinnig publiek uh, en staande ovatie en uh, je, je zag dat hij eventjes in zijn, in zijn ogen moest schrijven om, uh, om het te verwerken. Uh, ik heb uh, Dennis eigenlijk vandaag de hele dag uh, gevolgd en uh, hij deed het heel erg goed. Hij, uh, hij is tot uh, min 8 gekomen. Hij stond gisteren op uh, uh, min 5 uh, is hij de dag geëindigd. Dus uh, hij heeft uh, de dag op min 3 gespeeld, dus uh, eigenlijk prima. Oké, okay, dat was een, een emotioneel moment voor Robert-Jan. Ja, ja, zeker weten. Goed, en hoe is het uh, bovenaan in het klassement uh, momenteel? Spannend wellicht. Uh, ja, Wettel die staat geloof ik nog steeds uh, bovenaan samen met uh, Casey. Jouw Casey, waar je het gisteren uh, over had. Uh, ja, ik kijk het nu momenteel geen uh, wacht even, ik, ik kan het nu niet zo goed zien. Uh, ik zal heel even mijn hulpmiddelen inschakelen om. Uh... Nou, weet je wat we doen? Uh, we gaan het zo meteen horen van uh, jouw collega Maurice Mulder. Ja, is ook goed. Oké, okay, ja. dankjewel David voor deze update dankjewel. vanaf de Kennedy McCall Country Club. Een lager en zoveel te doen. Zo dadelijk meer KLM Open Nieuws met Maurice Mulder. Maar eerst Maxi Priest. My heart. Is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 1988 hoorde je de ziel van Maxi Priest. Dat was de Wild World. Ja, we gaan weer naar het Kalem open naar de Kenmore Golf Country Club. Daar is Maurice Mulder. Goedemiddag, Mo. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Albert jan En goedemiddag, luisteraars. Het is een soort praat. Ik om me dus wat zachter, want ik sta op de baan en het is hier hartstikke druk. Uh, waarschijnlijk heb je het al van uh, David gehoord: uh, dat Luiten uh, best wel goed was begonnen. Twee keer een birdie achter elkaar op de tweede en de derde. Maar daarna helaas weer twee keer een bogey achter elkaar. Maar hij is weer aan het opklimmen. Op het moment stond hij op min 9. En hij is hier aangekomen op de green van 15. Althans, hij heeft afgeslagen en ze moeten hier nog naartoe lopen. Drie ballen, één bal vlak bij de pin en wat verder. Die andere twee. Op het moment het leiderschap overzicht is Casey. Met min 14. De eerste plaats staat en Watel in 13. Flightgenoot van Luiten, Simon staat zat op voor 12. Nou, kijken waar die jongens blijven. Kijk, er komt Simon Dyson naar boven gelopen. Ze zijn net aan de andere kant, dus ik kon niet, niet zien welke bal van wie was. Maar dat gaan we zo direct meemaken. Zojuist heeft ook een uh, heel mooi groot KLM-vliegtuig even een eer rondje over het Kenderburg gevlogen. al aan het is. Hè? Goed, maar... Ja, en zo te zien lag luid in het midden. Daar is helemaal achterin. En Pepperell... ...rechts van de pin. Daar is hij nog zo direct als eerste. Dat wagen. Hij gaat de goede kant op een hele lange piet En hij komt dus rechts naast de pin en hij rolt de stukje door het meter van de pin af. Wordt waarschijnlijk een paar voor Dyson. Volgende is luid aan de beurt. Die nemen we nog even mee. Ja. Mooi, wat. Nangst goede kant op en dan gaat er in. Een hele mooie beurt die weer voor luistert, waardoor hij weer op min 10 terugkomt. Oké, okay, Mo, bedankt voor zover. We komen straks weer bij jou terug. Ja, is goed. En uh, ik zal nog even voor de luisteraars even een tussenstand uh, geven van uh, de leiders. Momenteel Paul Casey. Op min 14 en de leider van gisteren, die stond, dat was de Fransman Romain Wattel, die stond gisteren op min 14 en die is gezakt naar min 12. Dus Paul Casey twee slagen voor op Romain Wattel. Goed, uh, straks gaan we weer uh, terugschakelen naar het KLM open en uh, ik zou zeggen door met de muziek. Formidable. Formidable.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 en dat was Strobe. We schakelen weer eh, onmiddellijk over naar de Golf Country Club. Wat gaat er iemand een ruimtereis maken, Maurice? Iemand gaat uh, inderdaad uh, de lucht in. Het is een vlaat uh, die van uh, Joost Luiten, de is van Gary Staal, Peter Oeijen en Andy Sullivan. Ik denk dat het Oeijen was die als eerste afslucht. Dat kon ik helaas net niet goed zien. Maar hij ging in één keer in. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. Dus is een hole in one op de 15. Oké, okay, bedankt. Er gaat iemand de lucht in. <laughs> ja, <een> mooie ruimte <laughs> van de Expo Space. Helemaal goed, bedankt voor deze update. We houden contact. Oops upside your head. Say oops, upside. I'm back at you again. Upside your head. Radio station is W G A Say upside your head. Say upside your head. Now on all you can and you finger snappers, you took caps. And you love laughs. I want y'all to say this with me. Say it Say oops, upside your head. Say loud. Say bigger the head. The bigger the header. Dat was de Capband, en sales upside your head. Jawel, volgende vanmiddag het KLM open. Uiteraard de ontknoping op de Golf en Country Club. En wil je ook de beelden erbij zien, de foto's... download gewoon dan even de CFM-app. Gratis verkrijgbaar in de diverse stores. Het is uh, bijna half drie. Zonnetje het gaat lekker in, Zalvoort. Maar blijft het ook zo, worden van collega Vos... Even een stukje algemene weersverwachting. En dan gaan we kijken wat het allemaal voor Zandvoort uh, te betekenen heeft. Het hoge drukgebied Helmoet ligt vandaag voor de kust van Noorwegen... en trekt langzaam noordwaarts. De stroming draait dan ook geleidelijk naar het oosten... en daardoor kunnen zwakke storingen verbonden... aan het lage drukgebied ons soms bereiken. De zon schijnt vandaag geregeld, maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en er waait een meest matige noordwestelijke wind. De temperatuur is wat lager dan de laatste dagen en stijgt vandaag naar ongeveer 20 graden. En wat heeft dat voor Lex van der Hoorn, onze enige echte Zandvoortse weerman... te betekenen? Vandaag in Zandvoort best wel wat bewolking... met af en toe de zon, een matige noordoostelijke wind... en de maximumtemperatuur in Zandvoort komt ook niet boven de 20 graden. Dan gaan we naar morgen, het meestal bewolkt en met weinig wind... en de maximumtemperaturen in Zandvoort bedragen dan 21 graden. De dinsdag periode met zon, zwakke oostelijke tot noordoost wind. Maximumtemperaturen op de dinsdag in Zandvoort 22 graden. U hoort het al, we gaan de goede kant op. Lekker. En de vooruitzichten na maandag: meerdere dagen geregeld zon en verder oplopende middagtemperaturen tot ruim boven normaal in Zandvoort. En tot slot: de normale middagtemperatuur in dit jaargetijde voor Zandvoort is uh, circa 18,5 graden. Dat doet ze dan een afgerond ongeveer, hè? 18,5 graad is gemiddeld. Dus we zitten boven het gemiddelde. En de actuele zeewatertemperatuur langs het strand... is ook 18,5 graad. Dus er kan gezwommen worden. Oké, okay, wil je het weer blijven volgen? Kijk dan op www.meteopagina.nl... op CFM TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo... of download hem nu he, in de diverse stores, de ZFM Zandvoort-app. En klik dan op weerbericht, dan blijf je altijd op de hoogte. Hey, je blijft ook op de hoogte bij CFM van uh, uiteraard de KLM Open op de Kennema Golf Country Club. Want daar is het de final countdown. Ja, Luijten is vandaag met uh, diverse andere golfers natuurlijk lekker buiten. En dan uh, gaat hij ook zijn titel verdedigen. Nou, het ziet er een beetje somber uit, hè Albert-Jan? Ik denk dat hij het erg moeilijk gaat krijgen. Hij, is dat ongetwijfeld. hij heeft het geprobeerd, als ik uh, Mo en uh, David goed begrepen heb. Maar ja, het aanvallen, dan ligt de, de bogey-kans op de loer. En dat had hij dan ook twee keer achter elkaar. Maar het maakte ook weer een birdie. Dus uh, nee, uh, ik denk dat het moeilijk gaat worden, want Paul Casey staat met min 14 twee slagen voor op de Fransman Wattel. Oké, okay, tot zover het KLM open. We gaan naar de eredivisie beginnen met de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn. Dan beginnen we met allereerst Ajax thuis tegen Heracles Almelo, 2 tegen 1. En dan hebben we FC Twente tegen Collet Eagles, daar werd het eveneens 2 tegen 1. Az ontving Willem 2. En. V uh, Az. Nee, Herenveen. Ik moet even goed kijken. Az 0, Herenveen 1. Dus Herenveen verslaat Az. En dan gaan we naar de wedstrijd. Feyenoord tegen Willem 2. Daar werd het 1 tegen 2. Verlies dus voor Feyenoord. En uh, goed dat je deze de volgende ook aan mij overlaat. Pek Zwolle thuis ontving. PSV en Pek Zwolle verraste PSV. De koploper tot op dat moment met 3 tegen 1. En vandaag is er een wedstrijd in Miros gespeeld. FC Utrecht tegen Ado Den Haag. Daar werd het 0 tegen 0. En om half drie zijn begonnen, is begonnen. Vitesse thuis tegen Excelsior. Momenteel nog een brilstand 0 tegen 0. En datzelfde geldt voor die andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is. SC Kambuur tegen FC Groningen. Ook daar 0 tegen 0. En natuurlijk de klapper van de dag. Om kwart voor vijf FC Dordrecht ontvangt dan Nak Breda. En dat is mijn klapper, jongen. <lacht> nou, oh. Oh, hier is Jij en ik van Jan Smit. Ik zie jou op de dansvloer staan. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon.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 De sterren van de hemel te dansen en misschien daar. De nieuwe ziel van Jan Smit, jij en ik. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl. Www ZFM En houd die website in de gaten. www.ziefmzandvoort.nl. Want er gaat heel binnenkort een nieuwe website aankomen van CFM. Op www.ziefmzandvoort.nl. Houd dat in de gaten. De kan niet lang meer duren hoor. Hier is Telen Denen. Tell it to my heart. is terug te horen op deze zonnige zondagmiddag. Dit is dus hier uit de jaren van Taylor Deen. Dat was Tell It To My Heart. Wordt het juist in de update van collega Maurice Mulder... live vanaf de en Country Club. Er is een hole wang geslagen, Albert Jan. Ja, en wel op de vijftiende hole, die par 3 van 155 meter. En vanaf de afslagplaats kan je de vlag, de onderkant van de vlag... niet zien, dus eigenlijk dus een blind schot. Maar hij, die hole -in One is dus gevallen en is geslagen door Andy Sullivan uit Engeland. En hij wint daarmee inderdaad een ruimtereis ter waarde van 100.000 euro. Kassa. Bingo. bingo. Lekker vliegen, lekker vliegen, heerlijk. Zo dadelijk gaan we weer naar de Kermakol van Country Club. Naar collega David Habig. Maar eerst deze. Hier is de Eagles en de Lion Eyes. City girl, just old man and she won't have to worry. She'll dress up all the lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every Mijn collega die uh, nu tegenover mij zit, Albert Jan Vos, die liep gewoon even gisteren door de Altestraat. En die zei, hé hey, Paul Casey, jou ken ik. <laughs> hij keek ook verschrikt om. Ja, ja hij keek heel verschrikt <laughs> om. hè. Van wie is dat nou weer? En uh, ja, misschien is uh, David uh, Paul ook wel tegengekomen. Want die is lekker aan het spelen daar op de Kennenburg Golf Country Club. Goedemiddag nogmaals, David. Goedemiddag. Ja, we staan hier uh, eigenlijk tussen de tien en de negen in en zo hebben we een mooi uh, uitzicht over uh, de 18e hol. En Luiter staat nu momenteel klaar om af te slaan. Um... We zijn met de laatste drie flights bezig uh, die binnen gaan komen op de 18. En daarvan is uh, Joost dus nu uh, degene die gaat afslaan. Je ziet ook het publiek, dat wordt uh, steeds drukker. We hebben zojuist de fly by gehad van de KLM. Dat hebben jullie inmiddels al vernomen, begreep ik. Uh, die kwam heel laag over. Uh, momenteel... Er staat nog steeds Paul Casey staat bovenaan op min 14. Uh, Eddie Pepperel staat op min 12. En uh, Romein Ratel staat op min 12. Ook. En Simon Dyson ook trouwens min 12. Uh, Eddie Pepperel en Simon Dyson, die zijn allebei, zitten allebei in dezelfde flight als Joost sluiten. Dus het is echt, echt wel een top flight die er neer zit te komen. Uh, hij is nog een beetje aan het kijken naar zijn, uh, naar zijn afslagplek. Uh, we zien hem vanaf hier heel goed, uh, goed staan eigenlijk. Ik denk dat ze nog even staan te wachten. Ik weet niet waarop. Uh, David, even ter te jouw informatie, ik kan je mededelen dat uh, Paul Casey me op 14 momenteel een birdie heeft gemaakt, dus die is naar min 15 gegaan. Oh jee, nou, ik dus word, Het word een wasse. wordt We waarschijnlijk wasse. geen playoff in ieder geval vandaag. Nee. Jammer, maar helaas. Vroeg thuis, <laughs> Ja, klopt. Ehm. <laughs> um... Oké, okay, ja, nee, precies. Ik denk, voor mij zijn ze nog op 16 Deze Misschien lopen ze wel wat vertraging op. Ik zie uh, Joost daar inderdaad... Ja, gaat nu proberen te putten. En uh, op zich, het publiek, dat valt ook nog mee. Dat begint nu pas een beetje in beweging te komen. Oké. Okay. Ik hoor wel applaus. De tribunes zitten trouwens overvol. Er staan mensen uh, tussen de, tussen de banken in. Ehm... Um, Langs de, langs de lijn is het nog niet zo, uh, niet zo heel erg druk. Uh, maar, uh, aan de overkant trouwens wel. Aan deze kant uh, van de team nog niet. Uh, dat gaat ongetwijfeld zo direct gebeuren als, uh, als Joost deze kant op komt. Oké. Okay. Uh, nou, hou het even hierop, uh, David. We komen straks weer bij jullie terug. Bedankt voor deze update. Okay. Tot ziens. Okay. Dat was David Habig live vanaf de Kenemer Golf Country Club. En zo dadelijk uiteraard weer veel meer van onze verslaggevers... Maurice en David daar ter plekke. It's all right with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind your looks...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 Show, dragging out What I try to hide We zaten net nog even die beelden naar te kijken van die hall in Wan. Wat was die mooie. Wat zou jij doen? Zou je zelf gaan of zou je je laten gaan? Uh, ik denk mijn caddy. Als <laughs> ja. de slechte. Ik wil blijven leven. Nou, ik vind het ook nog een hele moeilijke keuze hoor. Ja, nou zou jij wel gaan? Ik denk Zit het wel. Zit je te twijfelen? Ik denk het wel. Ja, echt? Ja, is toch waanzinnig. Ja, dat is waar. Uh, Foto-toestel mee. Hè? Het is niet voor niets een once-in-a-lifetime-experience. <laughs> dat, dat, <is> <laughs> dat is waar. We gaan even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Vitesse Excelsior. Nog, is, nog steeds een brilstand. 0 tegen 0. En SC Cambuur. FC Groningen. dito 0. tegen. Nul. En zo dadelijk om euh, kwart voor vijf, zoals jij hem noemde, de klapper van de H, dag. De dag. ]FC... FC Dordrecht tegen Nak Breda. We houden uiteraard die wedstrijd in de gaten. En niet alleen dat, nee, nog veel meer. Allemaal in het volgende uur van dit programma. Zo op zondag. Toch? Zeker weten. We, zeker we, we, we, we, we, we, u hebt van ons nog straks nog goed de uitslag van de DTM van de Lausitzring. Wordt de. Even kijken, Marco Witman zou eventueel uh, wereldkampioen kunnen worden in de DTM, om het zo maar eens te zeggen. Dat uh, het allemaal later in het tweede uur. En natuurlijk het kalum open en de ontknoping daarvan. En hier is de Source tezamen met Candy Staten en You mijn handen Love.